U. Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Het lichaam dat vanochtend werd gevonden bij een woning in Geleen... is inderdaad dat van de vermiste jonge Gino, heeft de politie bekendgemaakt. In de zaak is vannacht een 22-jarige man uit Geleen aangehouden. Hij wordt verdacht van ontvoering en van betrokkenheid bij de dood van Gino... en heeft de politie op de plek gewezen waar het lichaam van de jongen van negen lag. Meer details kon de politie en het Openbaar Ministerie... vanwege het lopende onderzoek nog niet geven... De Oekraïense onderhandelaar Podoljak zegt dat het geen zin heeft om met Rusland te praten... voordat Russische troepen zo ver mogelijk naar de grens zijn teruggedrongen. De onderhandelaar reageerde op een interview met de Franse president Macron... die zei dat Rusland niet moet worden vernederd zodat een diplomatieke oplossing mogelijk is. De Oekraïense minister Kuleba zei daarop dat Rusland zichzelf vernedert.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 De meeste partijen willen dat de regels worden aangepast... omdat de wolf nu niet mag worden gedood, verdreven of geweerd. Schapenhouders in Gelderland klagen dat wolven hun dieren doden. Daarvoor kunnen ze overigens compensatie krijgen. Een gedeputeerde wil dat de Gelderse partijen... bij hun fracties in het Europese parlement gaan lobbyen... om de Europese bescherming van de wolf wat terug te schroeven. Iga Swiatek heeft de finale van Roland Garros gewonnen. De Poolse nummer 1 van de wereld versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in twee sets, 6-1 en 6-3. Het is de tweede keer dat Swiatek het tennistoernooi in Parijs heeft gewonnen. Het weer, zonnig en droog, wel af en toe wat bewolking. De temperaturen verschillen, 17 graden in het noorden. In het zuiden ruim 25 graden. Morgen trekken vanuit het zuiden buien over het land die gepaard kunnen gaan met onweer. Voor de buien uit wordt het nog 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWW.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 He's easy, me got a small Is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 witte bruisje, met sluier nog nieuw in het papier. Ik verloor al mijn hoop, daarom is hij te koop. Telefoon 2604.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 voor een prikkie Een te bruisjurk Nooit gedragen Geen enkele keer CFF F Ik wil een beetje dit Ik wil een beetje dat Het hoeft niet eens zoveel te zijn Ik wil van jou wel iets van jou wel wacht, geef mij een beetje zonneschijn. Ik wil een lieve lach, het liefste elke dag.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 Geven. Misschien maak ik je met die vraag nu wat verlegen. Wat wat maar zonder iets van jou kan ik niet goed meeleven. Nee, jij krijgt echt geen spijt. Maar ik wil jou niet kwijt.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 Je bedoelt die ene die je laatst ging volgen op de gram. Ja, die, laat zien. Doe een Oh, die shit, ouwe. Dat is de tenminste niet. Maar goed, ik zie je binnen vliegen. Is goed, dat wel ik vast binnen weer. Kijk ons nou. We zijn weer terug bij jou. We lijken wel weer 18 jaar. Nu snap ik waardoor. De zaai is afgeknapt. Kijk ons nou. We zijn weer terug bij jou. We're het mooiste meisje van de is bij een ander Maar tussen ons is er iets veranderd yeah. Yeah. Yeah. Tussen ons is er iets veranderd Hey breathe. schijn we niet de tikkie te nee, aan Nee joh, neem het leven als de kia met een korreltje zaagje ja. Heb je gelijk, ja. man dit is het, het mooiste wat er is. Hé, hey, maar heb jij nou het nummer van die blonde fix? Nog niet. Nog niet? Maar wel van die shit, ouwe. Dat zoek de <laughs> meeste niet. Maar goed, ik ga weer naar binnen vrienden. Is goed, dan haal ik weer weer. Kijk ons na, we zijn weer terug bij jou. We lijken wel weer 18 jaar. Nu snap ik waarom zij is afgeknapt. Kijk ons na, we zijn weer terug bij jou. Het is bij een maar is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 Jij, ja, je bent mijn day one en ik ben je man. Ja, nu weet ik het zeker.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 Jij ja, je bent mijn day one en ik ben je man.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 Uren, tot in de late uren je alles van je af Zonder een pardon Al die schoele nachten ik was weer even wachten Nu is die tijd weer hier Samen in de zomerstroom. Geluid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal ieder en maal weer. CFM nooit. Dit is hoe we leven. Met de dag en met de lach. Zonder jou niet was. De Dat ik nog niet meegemaakt, mijn gevoel zo diep gedaan. Ik moest het grijpen. Met het ogen helder beladen, hun glimlach van een bruin is moeilijk te ontwijken. Zo werd de nacht al snel dag. dag over door die lach. Ja, het was echte liefde. Het was een lange nacht, al zo lang op.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 Uiteindelijk toch kansloos verloren. Kan niemand mij vertellen waarom dit zo moet zijn? Het is niet voor te stellen.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 Ik wist het. Een hele zomer lang. Zandvoort als bruisende badplaats. Ook in de zomer. CFM. Moet ik bij je blijven? Of doe ik jou daarmee verdriet? Ik voel geen liefde meer.